Vast in het geheim met de meid, maar waarom zit ik hier nog zo laat? Ik wacht tot de deur opengaat. Ben verliefd, verliefd, verliefd op je vrouw van Dam. Ik ben verliefd, verliefd, verliefd op je van Dam.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 ze roept me, ik ben de held gauw is de schurk geveld dan volgt een dolk gevecht, en is de strijd beslecht ik red en ontvoer en kus juffrouw Van Dam en ik wou wist ik maar wat ik wou dag Wim dag juffrouw Van Dam wacht je op iemand? Nee, nee, vrouw, nee De school is dicht, Wim Ik weet het, je vrouw Wou je iets vragen? Oh, nee, nee, je vrouw, nee Is er iets niet in orde? Jij, ja, vrouw, ik bedoel, uh, nee, nee, je vrouw. Dag, Emmie Dag, schat Ik ben een beetje laat Lieveling niet waar de jongen bij is Waarom niet? Tim, tot morgen. eigenaardige jongen, maar wel aardig. Als er iemand is die ik haat, is juffrouw Van Dam. Het is gewoon een mens van de straat, die juffrouw Van Dam.